Het Maastadziekenhuis in Rotterdam heeft collectief gefaald... bij de uitbraak van de multiresistente Klebsiella bacterie in 2010 en 2011. Die conclusie trekt de commissie Lemstra. Het Maastadziekenhuis heeft bij het begin van de uitbraak... niet de juiste maatregelen getroffen. Commissievoorzitter Lemstra. Dat begint met de microbiologen. Uh, die constateren dus dat, dat die Klebsiella bacterie aan, aanwezig is... Die melden dat wel, maar die gaan daar niet mee door in de zin van dit kan gevaarlijk worden. En let nou even op mensen op de intensive care, want dit, dit kan uit de hand gaan lopen. Iedereen heeft zijn eigen vakgebied dus wel behandeld, maar is niet in teamverband bezig geweest om dit probleem te tackelen. Drie mensen zijn zeer waarschijnlijk overleden aan een infectie veroorzaakt door de klebsiella bacterie, die voor vrijwel alle antibiotica ongevoelig is. Bij tien sterfgevallen valt niet uit te sluiten dat de bacterie de doodsoorzaak was. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV zijn sinds tien uur weer bij elkaar op het Katshuis in Den Haag. Vandaag moet duidelijk worden of ze verder gaan met hun gesprekken over de bezuinigingen. Verslaggever Peter Blok al de hele ochtend bij het Katshuis. Peter, wat is de situatie op dit moment? Nou, ze zijn inderdaad uh, inmiddels een uur hier binnen... Rutte, Verhagen en Wilders. Ja, zij moeten de knoop doorhakken. Is er een toekomst voor het kabinet Rutte? En uh, dat zou dan uh, na anderhalf jaar dan uh, moeten blijken. Ja, voor Wilders is er te weinig uh, te halen. Daarover klaagde hij. Daarom heeft hij gedreigd ermee te stoppen. Maar of hij al heeft gezegd, ik kap ermee, dat, uh, dat is de vraag. Ja, of ze doorgaan uh, of niet. Het blijft allemaal gissen hier buiten de poort van het katshuis. Het kan ook twee dingen betekenen natuurlijk. Als je ermee stopt, dan kom je ook niet zo 1, 2, 3 naar buiten. Maar bedenk je een exitstrategie waarmee je weg kunt komen... en waarmee je naar de kiezer toe kunt. Ga je door, dan moet je ook een goed verhaal hebben. Want ja, iedereen weet dat het op klappen stond. En uh, ja, dus is het hier afwachten welke kant het op gaat. Peter Blok in Den Haag bij het katshuis dankjewel.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 Op de A4 richting Amsterdam staat 2 kilometer file bij zoeterwarden dorp. En op de A15 gorkum richting Nijmegen staat door een ongeluk bij Dodewaard ook een file van 2 kilometer. Vara radio 1, de gids.fm, met Felix Murders. Goedemorgen dit programma zit een beetje in een moeilijke fase. Dan heb ik goede hoop dat we er binnen een uur uitkomen. En als dat zo is, dan is het ook vijf voor twaalf of wellicht iets later. Maar mocht het eerder zijn, dan is dat zo. Ter zake dan maar. Alles opgeven als je gaat trouwen. Nou, dat is hier niet meer aan de orde. Maar in Iran is onafhankelijkheid voor vrouwen binnen natuurlijk nog altijd een dagelijkse strijd. En daarover gaat de film Dochters van Malakar, die vanavond wordt uitgezonden. In de film is te zien hoe drie generaties vrouwen in het Iran van vandaag worstelen... om zeggenschap te krijgen over hun eigen leven. Jet Homoud maakte de film en ze komt er zo over vertellen. Nederland gaat in de paastijd massaal naar uitvoeringen van de Passion, Maar is dat vanwege de mooie muziek of vanwege de geloofsbeleving? We beginnen zometeen met de katshuiscrisis. Wat gebeurt er allemaal in Den Haag en wat zou er moeten gebeuren? Politieke kopstukken daarover vanuit de Haagse studio. En voor de bijbehorende indringende plaatjes... Surf naar de gids .fm. Het lot van het kabinet hangt aan een zijdendraad. De kloof tussen VVD en CDA enerzijds en PVV anderzijds... lijkt groot en misschien wel te groot om het eens te worden... over extra bezuinigingen en vooral hervormingen. Peter van der Heijden, u bent parlementair historicus. Goedemorgen. Goedemorgen. Is zo'n katshuis situatie als nu eerder voorgekomen in het verleden? Nou, op de manier zoals we hem nu hebben, eigenlijk niet. Hè? Met zo'n soort van, van tussenformatie bijna. En dat en zo, komt omdat dat een er een keer grote bezuinigingen moeten worden gevonden. En dat het is toch wel eens eerder aan de orde geweest? Ja, ik we hebben eerder kabinetten gehad die fors moesten bezuinigen. Uh, en die, uh, die ook grote moeite hadden om die onderhandelingen dan uh, tot een goed einde te brengen. Noemt u zo'n voorbeeld? Nee, ik moet onmiddellijk denken aan het kabinet van Uil. Dat uh, nadat het uh, geformeerd was, dus het, het was al beëdigd door, uh, door de koningin, uh, daarna nog struikelde. Uh, voordat de regeringsverklaring was uitgesproken over economische uh, problematiek. En toen was er ook gespraken van een hele slechte economie, herinner ik mij. Ja, ja, dat klopt. Uh, er moest toen uh, bezuinigd worden. En uh, Den Huil wilde een heel mooi banenplan uh, gaan maken. En uh, de financiering daarvoor ja, dat, dat, dat reed een beetje in de wielen van die bezuinigingen. Dus daar uh, ging dat probleem over. Dat is toen wel glad verstreken door twee informateurs. Ja. Maar ja... Uh, Volgens mij weet vrijwel iedereen hoe het met dat kabinet afgelopen is. Uh, een paar maanden later uh, was het toch voorbij. Dat gebeurde nog voor de, voor de gang naar de koningin, hè? Uh, nee. en nee, de presentatie maar... van het regeerakkoord in de Tweede Kamer. Toen moest hij toch alweer terug naar de koningin? Ja, dat klopt. Ze zijn gevallen voordat ze zich in de Tweede Kamer hadden gepresenteerd. Dus voor het uitspreken van de regeringsverklaring. Dat is gelijmd. Toen is de regeringsverklaring gekomen. Maar een paar maanden later liep het toch spaak. Ja. Verwacht u dat ze er nu uiteindelijk uh, ook uitkomen? Of toch net niet? Ja, het is een beetje koffiedik kijken natuurlijk. Hè? Uh, maar uh, volgens mij staan alle zijnen eigenlijk wel op rood. Hoor. Als ik uh, zo begrijp waar het echt over gaat... Uh, de eisen van Wilders die, die, die, die kunnen bijna niet ingewilligd worden... door de andere partners, bijvoorbeeld dat referendum over de euro. Ja, dat willen ze natuurlijk nooit aan. Nee. En als dat een wisselgeld is waar hij aan vasthoudt... Ja, dan, dan houdt het op. En wie spelen er dan nu de rollen van Van Acht en een Ja, uh, we hebben denk ik uh, in dit geval twee... Uh, uh, Personen die de rol van Van Aert spelen. Als, uh, Rutte en, uh, en Verhagen. En daarna is is nu Wilders. Ja. Wilders wil dingen niet uh, die de anderen per se wel willen. En hij wil er iets voor terug dat de anderen niet kunnen leveren. Hij accepteert geen bezuinigingen en andere verslechteringen. Hij accepteert volgens mij alleen maar bezuinigingen als daar heel veel voor terugkomt. En er komt niet zoveel voor terug. En dat is het grote probleem. Hij moet uh, naar zijn achterban kunnen laten zien... ten eerste dat hij er hard voor geknokt heeft. Dus wat dat betreft zou het dan nog een beetje een politiek spel kunnen zijn nu. Om te laten zien aan Henk en Ingrid van... Uh, ik ga daar niet zomaar mee akkoord. Ik moet er echt nog een nachtje over slapen. Ja. Uh, dat, dat aan de ene kant. Maar aan de andere kant... Uh, de eisen die hij die stelt, die die, uh, wat hij ervoor terug wil hebben... dus uh, ver, uh, verdergaande uh, immigratiemaatregelen en zo... Ja, die worden niet geleverd. Dus ja, dat, dat is een groot probleem voor hem. En wat kan en wat moet wellicht de Tweede Kamer nu doen? Ja, zo hoeven in principe niks. Hè. Als het kabinet valt, is dat een nieuwe situatie. En dan uh, zou je denken, er komen de nieuwe verkiezingen... en dan moet een volgend kabinet het maar gaan oplossen. Ja. Maar de Kamer zou ook uh, min of meer op eigen initiatief... Uh, allerlei hervormingsplannen kunnen gaan bedenken... waar dan wel politiek draagvlak voor is... Want de Kamer bedenkt het zelf. Als we dat zouden doen, uh, en zeg maar, dat, dat is de, de, de variant van Pechtold... die daarmee uh, de boer op gaat nu uh, van uh, stel nieuwe verkiezingen nog even uit... laten we eerst die hervormingen binnen de Kamer uh, gaan regelen. En dan uh, nieuwe verkiezingen. Ja, die spreek ik zo. Ja, nou, dat zou op zich... Uh, uh, is dat een, een logische gedachte, waar het niet dat uh, Samson al meteen gezegd heeft dat hij daar niet aan begint. Ja, het is een beetje schimmig wat de Kamer nu moet gaan doen. Ze hoeven op zich niks, ze kunnen van alles. Maar er moet er wel wil zijn. En u ziet die wil wel of ziet u die wil ontbreken? Ik zie die wil uh, niet overal even sterk aanwezig. Uh, de Partij van de Arbeid heeft om nee gezegd. GroenLinks heeft uh, eigenlijk ook om nee gezegd. Ja, je, je houdt wel een meerderheid over, maar dan heb je ook weer wilders nodig. En die heeft eigenlijk, als hij hiermee kapt, dan zegt hij gegarandeerd nee. Dus ja, dan wordt het heel lastig. En dan uh, zullen er toch op korte termijn nieuwe verkiezingen uitgeschreven moeten worden. En dan moet toch een begroting liggen ook, voor 30 april in Brussel? Ja, ja dat is een uh, leuke deadline. Ja. Als er geen kabinet is. Of nou alleen een demissionair kabinet. Ja, dat, dat kan wel een begroting opstellen, maar die kunnen nooit van die uh, enorm ingrijpende maatregelen nemen. Omdat de Kamer daarvan dan in dat geval zal zeggen. Ja, maar dit, dit gaat te ver, dit zijn omstreden punten. Daar beginnen we niet aan. Maar dus ziet u hoe dan ook, dat... ziet u grote hervormingen op ons afkomen de komende tijd? Die, die zie ik wel op ons afkomen. De vraag is of dit kabinet dat nog doet. Of een volgend kabinet, of dat de Kamer het zelf doet. Maar die hervormingen die komen er zeker wel aan. Daar, daar zal geen kabinet aan ontkomen, denk ik. Heerlijk, hè? Zo rond 11 uur een beetje koffie te kijken. Ja, mooi is dat, ja. ja. Peter van der Heijden, parlementair historicus... van het Centrum voor Politieke Geschiedenis in Nijmegen. Mijn dank is groot. Graag gedaan. Ik praat door over de politieke situatie met de fractievoorzitters Alexander Pechtold van D66 en Arie Slop van de ChristenUnie. Ze zitten gebroedelijk in de studio in Den Haag en Francisco van Jolen van de opiniewebsite joop.nl is hier bij mij aangeschoven. Heren, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> Meneer Pechtold, uh, Wilde speelt weer eens een hoofdrol. Is dit een politiek spel of kan dit niet anders? Dan is het wel een heel gevaarlijk en duur spel voor alle spelers die zich nu weer in het katshuis hebben vervoegd. Uh, want ik... Ik denk dat gisteren zag je nog niet effecten op de financiële markten. Maar als dat aanhoudt, dan uh, zijn de zaken die toch al onder druk staan: onze rente. Je zag gisteren de faillissementen toenemen. Het consumentenvertrouwen van de vorige week wat uh, op een dieptepunt zat. Dat, dat, ja, die gok nemen ze dan ook. Meneer Slop, zelfde vraag voor u. Nou, ik heb wel de indruk dat ze op het terras van het katshuis wel uh, toneelstukjes aan het opvoeren uh, zijn. Uh, maar het is inderdaad heel erg riskant uh, wat ze nu uh, aan het doen zijn. Uh, ze zijn al drieënhalve week uh, aan, het, uh, aan het onderhandelen. En het lijkt dus uh, eigenlijk helemaal tot niets uh, te leiden. En de problemen stapelen zich op. En er moet echt wel iets uh, gebeuren. Ja, wat van der Heijden net zei. Hij kan ook dit even als, als, als tussenpauze gebruiken. om te zeggen tegen Henk en Ingrid. Ja, ik heb er hard voor geknokt. Dat zou kunnen. Het zou kunnen dat hij uh, uh, wil laten zien dat hij echt aan het strijden is voor Henk en Ingrid. En. Uh, op deze manier dat naar buiten toe uh, wil etaleren. Uh, nou, Dat zal uh, denk ik in de loop van vandaag uh, moeten blijken... dat ze misschien vandaag elkaar weer in de armen vallen en uh, gewoon weer uh, doorgaan. Maar het zou ook kunnen dat het echt wel zo ernstig is... dat er zo'n uh, grote kloof zit tussen aan de ene kant uh, VVD en CDA... aan de andere kant de PVV, dat we vandaag de boodschap te horen krijgen... dat de onderhandelingen gestopt zijn. Meneer Pechtelt, we hebben het vaker gehad over het feit dat... Uh althans u, dat Wilders het kabinet gijzelt. Gijzelt nu Wilders opnieuw het kabinet... of wordt hij zelf gegijzeld door de bezuinigingsagenda? Uh, nee, ik denk nog steeds dat Wilders wel degene is die de basis. is. Dat zag je gisteren ook in die rare filmpjes... waar de net collega's slop op duiden. Toen Wilders met zijn vingers knipte, toen ging het hele gezelschap staan. Nou, dat was voor mij uh, meer zeggend dan, uh, dan vele woorden. En bij de collega's van Paul Witteman zei u gisteren... dat pas later dit jaar verkiezingen kunnen worden gehouden... Op het moment dat inderdaad dit kabinet uh, geen meerderheid meer heeft in de Tweede Kamer, dus ja, zonder steun van de gedoogpartner PVV. Waarom vindt u dat? Nou, ik merk dat sommigen een beetje in de roes uh, bijna dronken worden... van het gevoel van er komen verkiezingen aan. Uh, natuurlijk, als een kabinet valt, dan komen er verkiezingen. Maar ik zou de rol van de Kamer serieus willen nemen. Mijn voorstel is uh, geweest, dat heb ik zaterdag al aangegeven. Laten we nou een nationaal uh, hervormingsakkoord sluiten. Dat hebben we eerder gedaan. En dat betekent dat de Kamer zelf initiatief neemt... om de grote taboes van tafel te halen en de eerste miljarden te gaan uh, hervormen en bezuinigen... waardoor we in 2013 er beter voor staan. En nog belangrijker dat mensen het gevoel krijgen... oké, okay, de boel komt weer in beweging... en ze praten niet in Den Haag alleen over waar ze het niet over eens zijn... maar ook waar ze het over eens zijn. En dan uiteindelijk komen er verkiezingen... en leg je dat natuurlijk ook weer aan de kiezer voor. Meneer Slop zou die methode u aanspreken? Nou, ik heb vorige week al in het debat na het vertrek van uh, Brinkman heb ik al aangegeven in de richting van het kabinet van uh, ga niet meer opnieuw met Wilders uh, in het katshuis zitten. Hij kan ook al niet meer leveren wat hij steeds beloofd heeft. De meerderheid en wat nu van belang is dat er zo snel mogelijk een aanpak voor de crisis uh, uh, wordt uh, geformuleerd en die, daar moet breed draagvlak voor in de Kamer uh, worden gezocht. Nou, ze zijn toch naar het katshuis gegaan, maar nu het echt stuk blijft te lopen... is dat wat mij betreft opnieuw weer de optie die op tafel ligt. En dat u ook voor zo'n nationaal hervormingsakkoord? Nou ja, dan moet breed draagvlak gezocht worden. Dus partijen zullen inderdaad over hun eigen schaduw moeten heen springen... en het belang van, van het land en de aanpak van de crisis nu centraal moeten stellen. En dan moet er hervormd worden op het gebied van de arbeidsmarkt... het gebied van de woningmarkt, dat is echt een ongelooflijk groot uh, probleem. En ook uh, de zorg. En ik denk ook dat de partijen uh, uh, daarin met elkaar best een agenda kunnen ontwikkelen... die ons land uh, verder helpt. Denk je dat werkelijk, meneer Pechtold, dat partijen daarop een agenda kunnen ontwikkelen? Als ik Samson zo hoor, nou ja, dan ja, de kijk, PvdA ik, niet. Nou ja, Samson wil verkiezingen en die zullen er dan ook komen. Uh, alleen je nu alleen blind staren op verkiezingen... betekent dat je dus al die zaken die je nu het katshuis verwijt... namelijk op scherp te zetten, dat je die op scherp houdt. Uh, en ik denk dat in de tussentijd... Uh, en ik ben blij dat collega Slob in ieder geval een stuk meer meedenkt dat we dat kunnen doen. We hebben het eerder gedaan in 2010. Toen hebben we voor ruim 3 miljard als Kamer zelf aan voorstellen gedaan. Daardoor komt dit kabinet ook met een iets minder groot probleem starten. Uh, en die verkiezingen komen er dus laten we nou eens eventjes proberen uh, goed naar elkaar te luisteren de komende dagen als het misgaat. Want ik zie het scenario van Samson dat er voor de zomer nog verkiezingen kunnen zijn zie ik met kieswet in de hand en al die andere zaken bijna als irreëel. En dan zit je toch al snel in oktober en eer dat je dan een kabinet ook gevormd hebt op de trappen uh, van het paleis hebt staan, dan is het zomaar tegen kerst. Ik wil het zo hebben over die kieswet eventueel, maar 3 miljard is heel wat anders. 3 ja. miljard van 2010 dan de mogelijk 16 miljard die er nu bezuinigd moeten gaan worden. Ja, maar om richting de 3% begroting tekort te komen... zullen we dan een goede 10 miljard moeten bezuinigen. Het allerbelangrijkste is, en dat was natuurlijk gisteren... in al het andere nieuws wel belangrijk, is dat CDA en VVD... kennelijk bereid zijn om over de woningmarkt te praten. Dat betekent dat het woord hypotheekrente niet meer een taboe is. Dat men ook van plan is om het akkoord wat met de PvdA is gesloten... over de pensioenleeftijd, de AOW-leeftijd in 2020, om dat open te breken... Dat zijn wel de taboes waar de miljarden achter verschuild gaan... Die, uh, die nodig zijn. En die overigens ook de kansen gaan bieden aan mensen... om de zekerheid van een koophuis en overigens daarmee samen een huurhuis... En ga, al, uh, en ga zo maar door. Dus ik denk dat dat schetsen belangrijk is. Of je dan dat hele bedrag in miljarden haalt, is een tweede. Maar je geeft een helder signaal af aan financiële markten, aan Brussel... maar ook vooral aan de Nederlandse samenleving. In Den Haag wordt niet alleen op stoelen gezeten, ze zijn aan het werk. Nou, het bijzondere is dat al vorig jaar bij de financiële beschouwing, dus dan praten we over oktober 2011, ChristenUnie met GroenLinks en D66 al een motie heeft ingediend waarin we hebben gezegd als er nieuwe bezuinigingen moeten komen, toen was dat allemaal nog iets onzekerder, ja. dan valt daar met ons over te praten, maar wel als het gekoppeld is aan hervormingen. En die boodschap is toen uitgedragen. Ik heb inmiddels ook andere partijen horen zeggen dat voor moet worden. Onder andere de SGP heeft dat dit weekend ook nog gezegd. Dus er moet echt een brede draagvlak gevonden kunnen worden... om nu wel het eerste te doen wat nu aan de orde is. En dat is de crisis en een toekomstperspectief bieden. Maar is dat voldoende? ChristenUnie, GroenLinks, D66, 60, CDA, VVD... Kijk, wat nodig is, is dat Rutte zijn leiderschap toont... door zo snel mogelijk helderheid te scheppen... of deze coalitie zijn eerste keus, of dat levensvatbaar is. En aan de andere kant, hij is net in het zadel geholpen... maar zal Samsoen de keus moeten maken. Gaat hij op die activistische tour door... en houdt hij zich een beetje bij de SP in alleen maar de verkiezingsmodus? Gaan we de posters alweer plakken? Wat mij betreft gaan we die posters plakken... maar gaan we daarvoor laten zien waar we het hier in Nederland over eens zijn? Een rechtskabinet is kennelijk een mislukking. Een linkskabinet zit, denk ik ook niemand op te wachten. We zullen vanuit het midden weer moeten gaan verbinden. We zullen moeten laten zien dat belangen in Nederland altijd vanuit consensus zijn gevormd. En daarmee gaan we de economie weer stimuleren. Daarmee gaan we mensen weer perspectief dan bieden. zie ik de hervorming op de woningmarkt. Dat, dat zie ik nog wel zitten. Daar komt nog wel een meerderheid voor in de Tweede Kamer. Maar de flexibilisering van, van de arbeid, dat wordt nog lastig. Nee hoor, want gisteren hebben van het weekend, en dat vond ik heel belangrijk, hebben werkgevers aangegeven dat ze een deel van de ja, verantwoordelijkheid dus... van de WW voor hun rekening. Nou, bedenkt u eens, dat, dat, dat, dan heb je het zomaar over een miljard of twee, als de eerste half jaar van de WW-duur uh, ten koste komt van de werkgevers, maar die zullen daarvoor in ruil uh, versoepeling van het ontslagrecht willen. Over... Precies, nou, en daar da is de PvdA nog altijd niet voor geweest. Nee, omdat ze elke keer maar mensen bang maken dat dat banen kost. Kijk, we zullen naar een economie gaan waar je geen baanzekerheid hebt, maar een werkzekerheid. Ja, dat kunt waar... u wel zeggen, maar Samson is daar niet van overtuigd. Nou, dan moet hij misschien nog eens met zijn financieel specialist gaan praten en die zal hem daar zeker van kunnen overtuigen. Denkt u dat ook, meneer Slob? Nou, ik denk dat het nu echt belangrijk is dat iedere partij, en dat geldt dus ook voor de Partij van de Arbeid, wel even heel scherp in de gaten moet houden, dat als nu het land nog weer maandenlang echt stil komt te liggen, en er geen bewegingen worden gemaakt, ook niet vanuit de oppositie, dat de problemen alleen nog maar een stuk groter zullen gaan worden. De werkloosheid gaat al over de 500.000 uh, heen. We zien dat onze staatsschuld aan het toenemen is. Ik bedoel, dat heb ik maar bijvoorbeeld... daar ga je je principes toch niet voor verkwanselen? Nee, maar ook hij zal uh, in moeten zien dat er toch ook op die arbeidsmarkt het een en ander zal moeten gebeuren, en zal op dat opzicht ook wel een beweging moeten gaan maken. Uh, en laten we daar dan met elkaar ook over het gesprek aangaan. Maar dat komt nu, denk ik, allereerst ook aan op leiderschap van uh, onze minister-president. Die zal moeten vaststellen in het katshuis uh, of er nog voldoende basis is om met die toch wel merkwaardige constructie, die hem nu aardig begint op te breken, of daar nog een, enig perspectief in zit. Als dat niet het geval is, hoop ik niet dat ze nog weer een week lang gaan lopen aanmodderen. Dat is weer de verloren tijd. Dat hij dan ook echt een punt zet. En dan uh, ook uh, het contact zoekt met het parlement om te kijken wat we kunnen doen om die crisis op te pakken. Nou, en hoe dat zegt heeft, het nou met, met die begroting voor 30 april die naar Brussel moet? Ja, dat, dat dat is, dat, is, dat is een datum die natuurlijk sterk onder druk staat. Maar, waar maar je het kan om... tegen Brussel wel zeggen, we hebben even geen kabinet, dus we stellen het even uit. Nou, men zal uh, met enig uh, ik denk, uh, chagrijn naar ons kijken, maar ook wel met enig leedvermaak, want het was Nederland wat andere landen allemaal met het vingertje de afgelopen maanden en jaren heeft uh, aangewezen. Maar waar het om gaat, en dat heeft ook, u zei zojuist, principes, waar het om gaat, is dat de linkerkant van het politieke spectrum dat taboe op de arbeidsmarkt nu eens loslaat, en de rechterkant van het politieke spectrum dat taboe op de woningmarkt. Daar zitten de miljarden achter. Dat betekent dat we die pijn... Dat precies de dilemma's, meneer Pichtel. Ja, de 2000... dilemma's waarover de Kamer het dan een meerderheid eens zou moeten gaan worden. Ja, en dat is nu vijf jaar eh, eigenlijk sinds de val van Balk en de twee zijn deze hervormingen vooruitgeschoven. Als je vraagt, als je, als je peilingen kijkt over de AOW-leeftijd, maar ook als je naar de huizenmarkt kijkt. Het, we worden ingehaald op dit moment door, door economen, door verzekeraars, door, door tal van organisaties die daar toch echt veel verstand van hebben. Hier in Den Haag, hier hier dient geregeerd te worden. Wij dienen niet alleen te vertellen wat leuk is... 130 rijen roken in het klein café en strenge straffen... als dat al leuk is. We, wat we hier dienen te doen is die grote schuld... Slop zei het terecht, 400 miljard staatsschuld... waar we ieder jaar zo'n 10 miljard rente over betalen. Dat geld kunnen we beter gebruiken wanneer we nu die hervorming inzetten. En ik roep echt op, van links tot rechts... stop nou eens te vertellen wat je niet wil... En ga nou samen eruit komen. En ik ben daartoe bereid. En maar er moet nog ge iets gebeuren. Wat ook moet gebeuren is dat er met de sociale partners, met de werkgevers en werknemers afspraken worden gemaakt. Want dat vind ik echt heel erg zorgelijk. We zitten midden in een crisis. En bij crisis is het altijd zo geweest. Dan zoek je elkaar op en probeer je gezamenlijk op te trekken. En dat lijkt nu gewoon niet te gebeuren. En dat is uh, ook heel ernstig. Want wij kunnen in Den Haag ook hele mooie plannetjes bedenken. Uh, maar een deel van die plannen raakt ook de verantwoordelijkheid die werkgevers en werknemers maken. Dus je moet elkaar opzoeken. En op het moment en dat de, de, het de sociale naar voren gaat schuiven, meneer Slop en ook meneer Pech tot natuurlijk, dan heb je de poppen weer aan het dansen. Ja, maar de, de omstandigheden zijn toch veranderd de afgelopen maanden. Iedereen kan toch Het is een akkoord. Ja, maar het is een akkoord van een akkoord van een minderheidskabinet met de PvdA onder leiding van Cohen en een bond die vervolgens uit elkaar klapte. De we nou dus met werkgevers? Zijn. Ja, maar ook werkgevers hoor ik nu niet zeggen dat de AOW leeftijd in beton gegoten is, want dat kunnen we ons niet veroorloven. De Duitsers, wij zijn laat ik het eens dus heel duidelijk zeggen wij zijn economisch gezien een deelstaat van Duitsland. De Duitsers zijn dit jaar begonnen met het verhogen van de AOW-leeftijd. En ik kan iedereen vertellen, sinds de jaren 50 wordt u ouder, blijft u gezonder. En dat betalen we met z'n allen, daar genieten we van, met z'n allen van. Maar twee jaar lange werken uiteindelijk is geen straf. Werk is niet iets verschrikkelijks. Werk. Emancipeert werk, zorgt voor zorg. Wat u nu zegt, Pechelt, wat u roept allemaal, dat, dat heeft u al de afgelopen maanden geroepen. Nee, al jaren. Welke, precies. Welke concessie bent u dan eventueel bereid te doen? Ik, ik ben bereid om, om, om al deze taboes op tafel te gooien. De taboes. Nou, maar welke concessies, welke handreiking doet u aan bijvoorbeeld de PvdA? Uh, dat, dat, dat dat in evenwicht gaat. Ik, bedoel, ik heb gezegd: doe de AOW-leeftijd volgend jaar maar gelijk met een half jaar omhoog. Nou, ik vind het ook prima om het twee, drie maanden te doen. Daar zit natuurlijk ruimte. Maar ik vind het belangrijkste: dat die taboes van tafel zijn. Want die taboes, dat zijn zo langzamerhand mijn idealen. Francisco van Jolen, de reacties op jo.nl die spreken boekdelen. Er zijn er ongelooflijk veel. Ja, pechtot tot uh, krijgt bijval. Hè. Voor het plan. Dus wordt gezegd van ja, uh, Wilders is niet bereid om te doen wat nodig is. Die is kortzichtig. Die handelt niet het balansbelang. Is Samson dan wel bereid om een serieuze partij te zijn? Of gaat hij dit dwarsbomen voor een paar zeteltjes meer. Hè? Dus samen coalitie vormen om met betere ja. plannen te komen. Uh, er is weinig vertrouwen, moet ik eerlijk zeggen, in de politiek. Er wordt toch wel veel gezegd dat het inderdaad een toneelstukje is. En dat is niet zomaar, wordt niet zomaar geroepen. Want bijvoorbeeld Theo Gerris die wijst erop dat. ja. Uh, uh, Wilders die gaf uh, kort na de verkiezingen, al meteen de, binnen 24 uur... een aantal belangrijke puntenprijs, zoals de pensioenleeftijd van 65. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, is de boel al rond... maar er moet nog voor de bühne iets opgevoerd worden... dat ze er moeilijk uitkomen, want anders is het niet te verkopen. Dat is een mening. Wat ik ook wel een interessante spin vind, is die de PVV-aanhangers op Joop uh, eraan geven. Die zeggen, ja, het is toch wel erg raar dat die, bijvoorbeeld de SP'ers... Uh, zich zo lopen te verkneukelen over de vernieuwe verkiezingen. Terwijl er altijd toch gezegd wordt dat juist Wilders... nou die SP-standpunt op het gebied van de AOW-leeftijd bijvoorbeeld... zo hard aan het verdedigen is. Dus waarom zou je nu niet moeten zeggen... van dat is juist goed dat hij nu zijn poot stijf houdt? Is dat juist goed dat hij zijn poot stijf houdt? En het uh, is een beetje moeilijk om daarover te praten, meneer Slob misschien... Uh, vanuit het standpunt van de SP gezien? Het standpunt van de SP gezien dat, uh, dat Roemer... Uh, ja dat die dat veel het, het, het, het, het is wel een doordenkertje. Ja, <laughs> nou ja, ik vond het wel al, Ik heb Roemer eigenlijk gisteren niet echt, uh, echt, echt gezien, dus ik, ik, ik ken eigenlijk niet zijn laatste oordeel over de ontwikkeling. Uh, Zou nu, het daarmee te het maken het hebben? Uh, nou, Het is natuurlijk wel wat, wat, uh, wat dubbel, Dat uh, met name de punten die naar buiten gebracht werden. Uh, en dan, weet je, dan weten we natuurlijk niet waar ze weer vandaan komen, maar dat zou een PVV-spin uh, kunnen zijn. Ja, dat zijn net wel de punten waar uh, SP en PVV elkaar uh, vinden. Dus dat is best wel een beetje een lastige uh, positie. Maar ook van een man als Roemer verwacht ik eigenlijk ook gewoon dat hij niet iedere keer gewoon nee zegt. Maar dat hij het belang van, van burgers, het belang van mensen die hun baan verliezen. Uh, het belang van mensen die, die, die eigenlijk mee willen doen op die arbeidsmarkt en die misschien met z'n nieuwe wetwerk en bijstand op acht stand komen te staan... dat hij dat centraal stelt en dat hij op basis daarvan ook probeert... gewoon maximaal invloed uit te oefenen. En dat doe je niet door alleen maar nee te zeggen. Dan nog even naar de kieswet. Meneer Pechtelt, u zegt dat het is niet mogelijk om eind juni... wat de PvdA voorstelt, al verkiezingen te houden... op momenten dat het kabinet klapt. Waarom niet? Nou ja, in de kieswet staat een aantal minimum en maximum dagen. Ik denk dat als vandaag ze nu zo ongeveer eruit komen... en direct doorfietsen naar Huis ten bos, dat het misschien nog net uh, zou kunnen... Maar ik, ik denk dat eigenlijk niet. Waarom zou het staatshoofd het niet in overweging nemen? Dat is ook vaker gebeurd. Heeft het staatshoofd in deze dan nog wat te vertellen? Uh, het staatshoofd heeft bij een volgende formatie... Uh, dan neemt de Kamer het initiatief. Uh, u ziet, bij mij is een rode draad dat de Kamer initiatief moet tonen. Ja. Uh, maar in dit geval moet het ontslag aan, aan de koningin worden aangeboden. En, en ik, ik zie al die termijnen. Bedenk, als een, als een partij zich nog wil melden, Brinkman of, of 50PLUS... die moeten ook eerlijk de kans krijgen om in alle 19 districten... zich in te schrijven, handtekeningen... Rekeningen te verzamelen, kieslijsten te vormen. Uh, dat zijn allemaal zaken die je in een democratie mogelijk moet maken. Uh, 30 juni beginnen de eerste vakanties, dus ik zie het moeizaam. Maar daar tegenover staat dus mijn inhoudelijke wens om de periode uh, te gebruiken, want daar valt ook die magische datum van 30 april in. Ja. En dan ze kunnen er nog steeds verkiezingen zijn na, na de zomer en kan alles nog worden voorgelegd aan de kiezer. Maar dan gaat het tenminste over de inhoud, over Meneer wat Lisslop, we samen wel willen. Nou kijk die 40 dagen die heb je, heb je gewoon nodig om, uh, om alles in orde te brengen. En dat is inderdaad een korte termijn als er nieuwe mensen ook mee zouden willen doen aan uh, verkiezingen. Maar mijn grootste punt is dat op het moment dat we nu daar ons allemaal op gaan concentreren. Dan komt de zaak echt volledig stil te liggen en dan stapelen de problemen zich op. Ik heb zelf gisteren aangegeven dat verkiezingen begin 2013 wat mij betreft ook uh, een optie zouden uh, kunnen zijn. Dat we daar afspraken over maken. Maar dat we nu wel eerst vooraan zetten wat het allerbelangrijkste is. De crisis aanpak en proberen daar een breed draagvlak in de aanpak. Ook voor te realiseren. Merkelijke eensgezindheid. Twee maar mag ik nog één voorbeeld, voorbeeld noemen? Neem nou de, de overdragsbelasting per 1 juli, die is tijdelijk verlaagd van 6 naar 2 procent. Als wij geen missionair kabinet hebben, zou het best eens kunnen dat we die hele uh, 2 procent niet kunnen houden. Nou, de laatste klap die de huizenmarkt nu nodig heeft, is nog eens een verhoging van de overdragsbelasting. Kortom, er dient hier in Den Haag gewoon gewerkt te worden en niet alleen de verschillen getoond. Even koffiedik kijken, er zat het koffiehuurtje tussen 11 en 12. Valt het kabinet, meneer Slob? Ja, ik ben hier zoveel koffiedik. Ik, ik heb geen glazen bol. Uh, uh, ik denk echt dat het zoals we eigenlijk ook de onderhandelingen ingingen, 50-50, het geldt denk ik ook voor uh, vandaag. Het zou kunnen dat het scenario van ze wordt een spelletje gespeeld en ze gaan gewoon weer door dat dat uh, uh, realiteit gaat worden. De Ze maken in ieder geval deze periode niet af, want daarvoor is er gisteren te veel beschadigd. Meneer Jolen? Ja, centrale vraag op je ook vandaag is: wordt er nog vandaag gelachen op het katshuis? Arie Slob van de ChristenUnie, Alexander Pertel van D66... en Francisco Vignolen van Joop.nl, hartelijk dank. Graag gedaan. Toen de Egyptische revolutie vorig jaar begon... Toen werd het beroemde Egyptisch Nationaal Museum bezocht... door inbrekers en plunderaars, dat weet u vast nog wel. Ze hadden het voorzien op de kostbare cultuurschatten van het museum. Nou, zijn we meer dan een jaar verder... en die schatten van Egypte die zijn nog steeds niet veilig. Een Amerikaanse archeologe die opgavingen doet in El Hiba, luidt nu de noodklok. Die archeologische vindplaats die wordt namelijk legeroofd. Ik praat erover met Egyptoloog Hu Pracht. Meneer Pracht, goedemorgen. Goedemorgen. Die vindplaats El Hiba, is dat een belangrijke plek? Uh, dat is uh, voor de Egyptologie wel een hele belangrijke plek. Uh, het is uh, namelijk de plek waar uh, nogal wat papyri vandaan zijn gekomen, die ons inzicht geven over. Uh, de slotfase van het Nieuwe Rijk. Um, maar voor, laten we zeggen... Uh, als toeristische trekpleister... is het uh, niet interessant. Ligt het ergens in de woestijn? Ik heb geen idee waar het ja, ja, het ligt, het ligt namelijk zo'n 160 kilometer ten zuiden van Cairo... op de Oostoever. Uh, ik ben er zelf wel een paar keer geweest... omdat het mijn speciale interesse heeft. Ik heb er ooit ook een boek over geschreven... over die tijdsperiode. Maar um, het is voor wat betreft... Uh, ja, er zijn geen grote monumentale bouwwerken. Het is eigenlijk een soort grote aardeheuvel... althans uit uh, Tichelsteen opgetrokken. Ooit een paleis overigens voor een, een koning uit uh, de zogenaamde 21e dynastie. Maar daar is uh, niet veel van over. Je ziet, je ziet niet veel. Dus het is voor archeologen wel heel interessant... maar uh, niet voor de toeristen, laat ik het zo zeggen. En die Amerikaanse archeologen die heeft nu een waarschuwde vinger opgestoken... want kennelijk gebeuren dat dus zaken in El Niba die het daglicht niet kunnen verdragen. Klopt ja. dat? Dat is heel terecht dat ze dat doet, uh, Carol Redmount. Uh, zij zij uh, luidt de noodklok. Um, omdat ja, we zitten in midden-Egypte, in het gebied waar eigenlijk uh, nauwelijks politie of uh, militaire controle is. En zoals iedereen wel weet, ja, een van de truken van uh, Mubarak vorig jaar was om uh, de gevangenissen te openen. Het gaat hier om een uh, bendeleider, Abu Atif heet hij. Uh, deze, deze man ja, die, uh, heeft de afgelopen maanden uh, nogal wat van die handlangers weten te, te vergaren. En ja, er wordt zelfs met grof materiaal, uh, ja, niet alleen met, uh, wordt geschoten... maar er wordt ook met, met bulldozers wordt, uh, delen van die, van die uh, aardeheuvel weggeschaapt... Uh, om uh, in de hoop daar graven te vinden. En zijn die er, denkt u? Ja, die zijn er wel, maar niet uit die... Uh, zogenaamde 21ste dynastie, maar uit een latere tijd. Uh, dus uit meer de Grieks-Romeinse uh, tijd. En uh, ja, goed, dat zijn graven van privépersonen. Uh, wat zou je daar kunnen vinden? Natuurlijk ook wel mummies en, en, en kleinere grafbijgiften. Uh, maar men is vooral op zoek, deze lieden die zijn op zoek naar, ja, te verhandelen. Objecten, kleinere... men noemt het ushatties, mummievormige beeldjes of amuletten die tussen die mummiewinstelen inzitten. Wat ook een heel kostbaar kleingoed is, zijn de, de, de vaak beschilderde houten maskers die op die mummies zitten. Dat is waar ze naar op zoek gaan. En ja, met, met, met grof geweld klaarblijkelijk. Is El Hiba een uitzondering of zijn er meer vindplaatsen in Egypte die leeggeroogd nou, worden op dit ja, moment? ja, ik geloof toch wel dat dat een, uh, een uitzondering is. Ik ben sinds de revolutie vier keer in Egypte geweest en op al die grotere uh, toeristische trekpleisters geweest, waar het alles heel goed uh, beveiligd is, heel goed bewaakt is. Uh, dit is een uitzondering. Helaas wel een hele grove uitzondering, maar het idee dat uh, heel Egypte onveilig zou zijn en dat men overal alle archeologische sites aan het plunderen is, dat is uh, gewoon grote onzin. Want uh, iedereen die nu naar Gizeh zou gaan of naar Saqqara zou gaan of naar, naar Luxor, de Al koningen, die zullen zien dat het daar uh, gewoon de, de, dezelfde sfeer is als dat het uh, voorheen ook was. Ik vertrek zelf trouwens over een week uh, naar Luxor en verwacht geen uh, uh, gespannen uh, situatie daar. Mocht dat wel het geval zijn, horen we dat graag. In ieder geval goed dat ja. de archeologe Carol Redmond de bel heeft getrokken naar aanleiding van ja, de situatie zeker. in El Giba. Hartelijk dank, Egyptoloog. Ja. Ubracht. pracht. Graag gedaan. Zometeen... Iraanse vrouwen worstelen met hun onafhankelijkheid als ze getrouwd zijn. De Mateus passioen meer dan mooie muziek alleen en de aanpak van Glasgow van het geweld als voorbeeld voor bijvoorbeeld Londen. Na het nieuws met Dorot Megens. Radio 1 het NOS Journaal. Bij een algemene staking in Spanje heeft de politie bij opstootjes 60 betogers opgepakt. Zeker 9 mensen raakten gewond, onder wie 6 agenten. In Barcelona werden barricades opgeworpen en brandjes gesticht. In Madrid werden vuilnisbakken op straat gegooid. Spanjaarden staken vandaag tegen hervormingen op de arbeidsmarkt. Het Rotterdamse Maastadziekenhuis heeft collectief gefaald... rond de uitbraak van de multiresistente Klebsiella bacterie in 2010 en 2011... Die conclusie trekt de commissie Lemstra... die onderzoek heeft gedaan naar de aanpak van de uitbraak. Van meet af aan is op cruciale momenten verzuimd... de juiste acties te ondernemen om de uitbraak in te dammen... schrijft de commissie. In de Chinese provincie Sichuan... heeft opnieuw een Tibetaan zichzelf in brand gestoken. Dat deed hij uit protest tegen de Chinese overheersing van Tibet. Sinds begin vorig jaar hebben tientallen Tibetanen... zichzelf in brand gestoken. Deze week overleed een Tibetaan aan zijn verwondingen... nadat hij zich in brand had gestoken in de Indiaanse hoofdstad New Delhi. En de onderhandelaars van VVD, CDA en PVV zijn om tien uur aangekomen bij het Katshuis in Den Haag. Nu moet duidelijk worden of ze verder gaan met hun gesprekken over de bezuinigingen. Gisteren zijn die gesprekken gestopt, omdat de onderhandelingen in een moeilijke fase zitten. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANBB, verkeersinformatie met files op de A15, Gorkum richting Nijmegen. Staat tussen tussen en Andost twee kilometer na een ongeluk. En op de andere rijbaan staat de filie van de twee kilometer. In Zeeels vlaanderen is door een ongeluk de N61, Schone Dijken ter Terneuze... in beide richtingen afgesloten tussen IJsendijk en Biervliet. Dus namelijk een auto met caravan gekanteld. Houd daar eens rekening met een omleiding. Dit is de gids.fm. Met Felix Burders. Meer dan 25 jaar geleden vertrok ik uit Iran. Nu ben ik terug met mijn vrouw en zoon. Op weg naar mijn ouderlijk huis, waar familieleden komen en gaan. Op bezoek bij de familie van Shahrokh Esmat Manesh, die u net hoorde. De documentaire Dochters van Malakir is een intiem portret van een Iraans middenklasse gezin. En dat wordt vanavond uitgezonden bij de Icon. Hier aan tafel documentairemaakster Jet Homood. Mevrouw Homood, goedemorgen. Goedemorgen. Uw man, Sharoch Hesmat Manes, als ik het goed zeg, maakte met u die film. Hij in beeld, met uw zoon ook, ja. op bezoek vanuit Nederland. U achter de camera. En middelpunt van de film die voornamelijk op televisie komt, is zijn zus. Ja, zijn uh, ene oudste zus, zijn lievelingszus, Mariam. En dat is een sterke persoonlijkheid, dat yes. draait echt alles om. Ja. En is dat, is dat bijzonder dat zij als vrouw die plek inneemt in het gezin? Uh, nou, zij heeft jarenlang heeft ze voor de familie gezorgd. Uh, zij heeft ook voor de inkomsten gezorgd. Ze had een goede baan, heeft ze nog steeds. En uh, ja, dat is eigenlijk niet echt een uitzondering. Uh, vrouwen die hebben in Iran vaak uh, middenklasse, goed gestudeerd, uh, hoog opgeleid, die hebben vaak die positie. Dus zij is niet echt een uitzondering. Het komt vaker voor. En waar wonen zij? Ze wonen in Karaj. Dat is uh, een rijden van Teheran. Het is een hele grote stad. Hè? Dat idee had ik al, ja. Want ik ja. dacht eerlijk gezegd dat het in Teheran was. Maar nee, nee. Het is een het uh... <coughs> is dus Karaj. Je ziet er ook naar, naar de werk gaan. Wat mij opviel is dat er dan een uh, soort metro's zijn. Uh, ja. Alleen voor vrouwen. Nou, Er zijn bepaalde wagons voor vrouwen. Maar vrouwen gaan daar vaak liever in. worden ze met rust gelaten. Want anders dan worden ze betast of zo. Ja, ja inderdaad. Ja. En die goed opgeleide middenklasse vrouwen die vind je dus een Iran. Ja, zeker. Ja, maar vooral in de steden natuurlijk. Hè. Dat is, uh, in de grote steden vind je ze meer. Nou zien we binnen huis, zien we moderne, westers geklede vrouwen. En als ze de straat opgaan, dan zijn ze van top tot teen bedekt. Niet helemaal. Nee. Maar het is wel een enorm contrast. Ja, het is echt het verschil van binnen ben je helemaal jezelf. En als je naar buiten gaat, dan moet je toch een hoofdekom doen. En die moet op een bepaalde manier, vooral als je naar je werk gaat, moet die om. En, uh, ja, en als je naar buiten gaat, ben je eigenlijk, word je eigenlijk een van de velen. Je, je persoonlijkheid verdwijnt voor een deel. Maar er komt wel een beetje haar naar buiten. Ja, inhoud. dat moet ook op een bepaalde manier. Het is toch wat je, ja, je ziet natuurlijk alleen het gezicht. Dus de kleine details zijn heel belangrijk. De wenkbrauwen ook. Er wordt heel veel aandacht aan besteed. En dat ritueel, dat zien we. Hè? Wat, wat, ja. wat er allemaal gebeurt voordat de zussen de straat op gaan. Ja, wat ik zelf bijzonder aan vind... is dat je ziet dat het gezicht helemaal verandert. Veel heel serieus worden ze. Ja. En dat, dat, dat, ja, kennelijk is dat dan toch een soort tweeslachtigheid. Ja. Ja, het is eigenlijk, je bent eigenlijk twee mensen. Binnen en buiten. Want binnen is er ongelooflijk veel sprake van humor. Er wordt ja, veel gelachen. Ja, gelukkig wel. Ja, ja zeker wordt veel gelachen. Er ja. worden harde grappen gemaakt. Ja. Ook door uw man. ja. Want die vindt Mariam een beetje te dik. Ja, een <lacht> nou, ja, beetje plagerijen zijn het eigenlijk. Jawel, maar goed, ja. daar reageert zij ook wel op. Ja, weer ja. op. En zeker. nou is het bijzondere van het verhaal. Zij is 45 en ze gaat voor de eerste keer trouwen. Ja, ja. Er zijn wel meerdere kandidaten geweest, maar die vonden haar vaak te zelfstandig. En zij had dan ook bepaalde ideeën hoe ze het wilde. En dan, dan liep het daar op stuk. Ja, ze had het over de directeur van het, van het werk. Ja. En, en die had een paar afspraken met haar gemaakt, maar die vond haar inderdaad toch te zelfstandig. Ja, dat vinden ze als vrouw vinden ze dat heel aantrekkelijk, wat ze zelf ook vertelt. Maar als het erop aankomt, voor hun eigen vrouw willen ze het eigenlijk niet. En nou heeft ze een kandidaat, daar weet ze eigenlijk nog weinig van. Nou, ze de de kennen film. elkaar wel een tijdje, maar het is toch anders... dat wij dan bijvoorbeeld hier een tijdje kan samenwonen of zo. Dat is toch wat uh, lastig daar. Dat kan niet. Dus uh, ze, ze kennen elkaar wel een beetje, maar ze, dat bezoek is het eerste bezoek... van de moeder met... Uh, met de, de man. De, de, en daarom voorafgaand, vond ik wel leuk, is het een soort familieberaad. Van ja. Wie is die man? Ja, dat is heel uh, wat wij niet kennen. Hè? Dat vond ik ook heel bijzonder daaraan. Ja, ze gaan echt overleggen van hoe gaan wij met hen om als ze op bezoek komen. En wat is belangrijk wat we bespreken en wat niet. Dus dat en, een, en dat ja. niet alleen, maar ook... Ja, weet je eigenlijk veel van hem en uh, moet je hem niet dat vragen. Ja, ja precies. Ja, en het spannende, ik vind die scène heel erg duidelijk. Daar zie je echt dat zij het voor het zeggen heeft. Zelfs de oudere broer die haar iets wil vertellen hoe ze het moet doen. Nee, dan, ze valt hem gewoon in de reden. Nee, dat wil ik niet. Dus en het belangrijkste gespreksonderwerp is de bruidsborg. Ja, bruidsborg. Wat is dat? Bruidsborg is eigenlijk het bedrag wat een man op papier vastlegt. Mocht het tot een scheiding komen, dan moet hij dat aan de vrouw betalen. En dat kan variëren van een paar goudstukken... tot uh, grote huizen, landerijen, kan alles zijn. Maar wat je vastlegt, moet je dan ook uiteindelijk betalen. Maar ik begreep dat de vader en moeder van Mariam... die hadden zoiets van, uh, eh, jongens, dat moet wel een fors bedrag zijn. Ja, en zij zei, zei ja. dat, nou, veertien goudstukken is ook wel genoeg. Nou, dat vindt zij eigenlijk niet genoeg. Dat doet ze uiteindelijk, geeft ze daaraan toe. Maar zij wil eigenlijk eruit krijgen dat zij recht tot scheiding krijgt. Ja, veertien goudstukken in ja. ruil voor... Een, een soort contract papier ja. dat ze mag scheiden. Ja, Want ja. dat mag niet in geval. En uiteindelijk, dat kan niet. De vrouw kan geen scheiding aanvragen. En er uh, nou, dus zijn er ook tijden geweest waar dat niet kon. Maar dat uiteindelijk, uh, ja, dan loopt ze tegen die wetten aan. En dat is gewoon een hele pijnlijk proces waar zij zelf uh, doorheen moet. En dat contract is er dus nooit gekomen. Nee, uit, nee dat is uiteindelijk niet gekomen. Dus nee. uiteindelijk heeft de man zijn zin gehad, die heeft maar 14 van die gaststukken gegeven of iets dergelijks. Ja, dat sta, nou, het staat nou heeft niet, niet gegeven. Hè? Dat is gewoon iets wat op papier staat. Maar hij moet zich daar wel aan houden? Ja, als, ze, uiteindelijk, als, ze, als hij van haar gaat scheiden, dan moet hij dat aan haar betalen. Maar ja, het gaat eigenlijk ook allemaal niet om het geld. Hè? <laughs> dat is het hele probleem. Ze heeft natuurlijk een hele goede baan. Ze heeft een eigen appartement wat ze verhuurt. Ze heeft gewoon inkomsten. Wanneer dus, filmde u daar? Uh, dat was in 2009 en 2010. En buiten waren, waren ook... Uh, het was net uh, na die demonstraties, waar daar bijvoorbeeld voor de bruiloft. Tegen Akman die niet had. Ja, ja, dat was uh, nou, vlak na die verkiezingen was dat. Ja. Ja, dus wij hebben toen ook daar een camera gehuurd. We konden niet de camera mee het land in krijgen voor die tweede keer. We zijn drie keer geweest. En is het dan niet verleidelijk om ook die demonstraties te gaan filmen? Nee. <lacht> nee, nee niet verleidelijk. Niet? Nee, ik, wil, ik wilde gewoon... Kijk, als zij mee hadden gedaan, dan was het iets anders geweest. Maar die, die, zussen, die familie deed niet meer mee. Dus ze hebben genoeg meegemaakt. En leeft die politiek wel binnen de muren van het huis? Zeker, al zeker, ja. ja. Maar we hebben hen ook enigszins in bescherming genomen. Omdat die... zij ook doorleven. Hè? Het leven gaat door na de film. Er wordt en... veel over gepraat, maar dat is niet gefilmd. Nou, we hebben wel sommige dingen gefilmd. Maar hebben uiteindelijk hebben we Eén, één scène hebben we eruit gehaald. Nou, was Marianne was wel de drijvende kracht in het huisgezin? Want zij moest zorgen voor vader en moeder. Ja, precies. Ja. Maar nu is zij dus uh, getrouwd. En nu heeft de jongzus het overgenomen. En uh, die doet het heel goed. Die heeft een baan gevonden en die studeert nu Engels aan de universiteit. Dus die heeft in één keer haar enorme kracht gevonden. en Dat gaat heel goed. Hoe gaat het met de rest van de familie nu daar? Ja, goed. Ja, het gaat wel goed. Nou, economisch is het heel slecht op het moment. Dus dat, dat, uh, dat merk je in alles. En bij Mariam gaat het ook heel goed. Uh, ze hebben een dochter gekregen toen ze 47 was. Dus, en die is nu bijna één. Toen wordt het tijd voor een vervolg ja, op de documentaire. De golden baby uh, noemden ze. Ja, misschien als die wat ouder wordt. Veel over de dochter maken. Ja. Hartelijk dank, Jad de, ja, de documentaire ja. dochters van Malaké, van haar en haar man, Sharoch Esmat-Manes... wordt vanavond uitgezonden bij de Icon op Nederland 2 om 11 uur. En het is echt een mooie documentaire. Ik kan hem u weer aanraden. Dank je wel. Kerken en zalen stromen vol voor Bach's meesterwerk De Matthäuspassioon. Surf naar degids.fm en kies uw mooiste Matthäusmoment. Over iets meer dan een week is het Goede Vrijdag... de dag dat christenen denken dat Jezus werd gekruisigd. Dat is natuurlijk de basis van De Matthäuspassioon... Die wordt in Nederland op die dag op veel plekken uitgevoerd. En we besteden er in de gidspunt, of hebben uitgebreid aandacht aan. Dat zal u niet zijn ontgaan. En u kunt dus op de site stemmen op uw favoriete deel van het werk van Bach. De Matthäus wordt vaak geroemd om zijn muzikale kwaliteiten. Maar wordt het dan vergeten dat er ook een religieus verhaal aan ten grondslag ligt? Met die vraag hebben we verslaggever Botte Jellema op pad gestuurd. En hij is teruggekomen. Botte, ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bij het maken van die reportages over de Matthäus... dan spreek ik veel liefhebbers en die zeggen dan altijd heel nadrukkelijk... van ja, ik ben wel atheïst um, En over de religieuze ervaring bij die Matthäus hoor je ze eigenlijk nauwelijks. Maar dat aspect, dat is er natuurlijk wel. En voor heel veel mensen is die religieuze beleving heel belangrijk. En ik heb daarover gesproken met Gerrit Terhaar... in Meritus Hoogleraar Religie en Ontwikkeling. En zij zegt dat Pasen, eigenlijk meer dan kerst bijvoorbeeld... de kern van het christelijk geloof is... En Ze liet me dat ook zien in de Sint-Nicolaaskerk in Amsterdam. Daar hangen 14 zogenoemde kruiswegstaties. En ze legt zo in de reportage uit wat dat precies zijn. En wat daar in het verleden mee gebeurde op Goede Vrijdag. En de Matthäus Passion is een, een andere uit, uitingsvorm van, uh, van die nadruk... die het christendom op het verhaal van Goede Vrijdag en van Pasen legt, uh, zegt ze. En ik uh, ben ook naar het Concertgebouw gegaan. En daar was, werd de passie uitgevoerd door het Bach Choir en het Bach Orchestra. En uh, daar praat ik met bezoekers erover. Het is geen representatief onderzoek, maar het viel me wel op... dat bijna alle bezoekers die ik daar sprak voor het religieuze verhaal kwamen. Het verhaal vind ik sowieso heel mooi, maar de, de koralen in het stuk daar krijg ik wel kippenvel van als ik hoor. Ja, en dat zit in uh, dat ik het mooi vind om uh, in de tijd na Pasen uh, op deze manier leiders Evangelie te horen. We staan nu een, een klein straatje in de Amsterdamse binnenstad, de achterkant van de Sint Nicolaaskerk, en in deze kerk hangen veertien kruiswegstations. Ja. Kunt u uitleggen wat dat zei? Ja, ja. Uh, eigenlijk is het een uh, beeldverhaal dat je in uh, alle rooms-katholieke kerken uh, aantreft. Hè, waarin de Bijbelse geschiedenis van de veroordeling en het lijden van uh, Jezus wordt uh, beeld, ja, wordt uitgebeeld ja. tot aan het moment dat hij uh, in het graf wordt gelegd. Uh, dat uh, gebeurt in 14 staties. Nou, wat je hebt met die staties, en het woord zegt het eigenlijk al... dat zijn plekken om, ja, om stil te staan. Ja. En vooral stil te staan op Goede Vrijdag... Hè, wanneer het, uh, ja, het, het lijden en sterven van Jezus wordt, uh, wordt herdacht. En vroeger, maar ik denk niet dat dat nog, zeker in Nederland nog veel gebeurt... Dat uh, ging... is nog niet heel lang geleden, want deze kerk is iets meer dan 100 jaar oud. 120, zoiets. Ja, ja, ja. Maar de secularisatie heeft toch al zo'n jaar of 50 toegeslagen in Nederland. <laughs> ja. en In ja. ernstige mate. Uh, ik, ik, uh, ik heb niet de indruk dat er nog heel vaak onder leiding van een priester... op Goede Vrijdagavond uh, met de parochianen langs die staties wordt gegaan... En waarbij dan uh, gebeden worden gezegd die mensen helpen om aan het lijden... en het sterven van Christus uh, ja, echt bewust te denken. Ja. Ja. Wa Waarom heeft de, de mens of had de mens daar behoefte aan... Nou, het is natuurlijk een, uh, een heel belangrijk uh, verhaal. We zitten ook uh, vanuit de katholieke traditie, althans uh, in de vastentijd, hè, de 40 dagen, een soort van opmaat naar het uh, paasfeest. Meer ja, dus dan? Zegt... Meer nog eigenlijk dan naar, naar bijvoorbeeld het kerstfeest. Ja, het kerstfeest is eigenlijk een heel ander soort feest. Ja. Want de, uh, het, uh, het kerstfeest, eigenlijk, in mijn optiek gaat het daar ook helemaal niet om in het christendom, het gaat vooral om het paasfeest. Uh, uh, de grote profeten, stichters van religies, die worden overal geboren, zijn overal geboren. Mm -hmm. En hebben allemaal een interessant levensverhaal. Maar er is er eigenlijk maar één, en dat maakt de, deze religie natuurlijk uniek op zijn eigen manier. He, waarbij de paasgeschiedenis, niet eens de Leidelsweg, maar het is paas, de, de, de geschiedenis van de opstanding. Dat is uniek voor het christendom. Ja. En eigenlijk is de pa paasgeschiedenis is het belangrijkste moment van de christelijke geschiedenis. Ja. Zonder Pasen heb je geen christendom. Het heeft toch te maken met het bijbelverhaal, met het evangelie. Ik ben ook gelovig, dus dan spreekt dat wel erg aan. En het, uh, ja, het geeft wel uh, iets extra's in deze tijd. Bach is geweldig natuurlijk, roept alles op. Weet je van jezelf dat je niet de ideale mens bent, kun je hieraan uh, zien en meemaken en beleven dat die ene er wel was, uh, een groot voorbeeld is. Die Matthijs-Paste die is, die is nu heel populair in Nederland. Heeft dat de staties een beetje vervangen, die, die kruiswegstaties binnen de kerk? Nou, dat denk ik eigenlijk niet, hoor. Uh, kijk, de katholieke kerk, de Rooms-katholieke kerk, had natuurlijk altijd zijn staties al. De protestanten hadden in die zin eigenlijk niks. Mm -hmm. hè? En de Matthäus-traditie, de passietraditie, hè, vind ik zelf ook een hele protestantse traditie. En ik denk ook niet dat ik daarin uh, alleen sta... De protestantse traditie baseert zich natuurlijk heel erg op het woord, de Bijbel. Nou, dat krijg je ook allemaal aangeboden in het woord. Het is precies. Ja. Hè? En het is, je kunt de Bijbel er ook gewoon bijhouden en, het, en het, gewoon het, het verhaal mee volgen. Dus dat is, dat is best interessant. En natuurlijk ook, hè, wat men in de protestantse traditie veel meer heeft dan in de katholieke traditie, men zingt in de kerk. Ik heb er geen religieuze gevoelens bij, maar uh, ik vind het een heel menselijk drama. Ja, alles wat erin voorkomt, uh, verraad, dood, yeah, daar dat kan je mee uh, voelen. Maar vooral ook het gaat om de grote thema's... Van dood en leven, alles wat ermee samenhangt. Het gaat over verraad, het gaat over liefde, het gaat over trouw, het gaat over lijden. Dus ook de grote thema's van de wereldliteratuur, die je in feite ook in de Bijbelverhalen terugziet. De Bijbel is ook gewoon, als je dat even los van de religieuze ideologie en de theologie, het is ook gewoon geweldige literatuur. Ik denk dat ik altijd heel erg door het Jezus verhaal en door de figuur Jezus... Ja, die heeft altijd me heel erg geïnspireerd. Het gaat u om het, het religieuze aspect van de Matthäus? Ook, maar ook om de prachtige muziek en de uitvoering, ja. Om, om beide, de combinatie eigenlijk. Het staat niet los van elkaar. Ik mag het niet zeggen, maar ik vind het soms ook wel een beetje een circus zoals in Naarden. Ik ben ook een keer in Naarden geweest... En dan komt de hele politieke elite ook opdraven... die anders niets met religie hebben en dat gedeelte ook niet willen meemaken. En beweren dat ze alleen voor de prachtige muziek komen. Ja, het zal wel, maar ik denk je moet de rest ook meenemen. Je hoeft het niet te geloven, maar je moet daar wel uh, het een en ander van weten. En dat misschien ook verder ook bedenken als je ook in politieke zin bezighoudt met uh, vraagstukken die te maken hebben met de religieuze beleving van mensen. Dat is de derde. derde. Ja. En hoort de Matthäus passion er voor u ook bij in deze tijd van het jaar? Ja, eigenlijk wel, die is erbij gaan horen. Vroeger ging ik altijd naar de kerk, maar daar kan ik het allemaal niet meer zo vinden. Dus nu ga ik naar de Matthäus passion Dat is voor mij het paasfeest een beetje. Mensen komen in eerste instantie voor de muziek, dat geloof ik toch echt wel. Ja, he. die is ook schitterend. Maar ik kan me er wel eens aan storen dat men in het publieke leven uh, zo afgeeft op uh, religie en. Uh, en op mensen die iets met religie hebben. Mm -hmm. uh, en dan tegelijkertijd vooraan staat of zit uh, als het om dit soort evenementen gaat. Die hoe je het ook bent of keert natuurlijk toch vanuit de religie zijn ontstaan. En oorsprong hebben in de religie. En dat gold ook voor Bach. Gerrit er religie en ontwikkeling. En ze zegt dat we ons wat meer rekenschap moeten geven... van het religieuze aspect van de Matthias Passion. Volgende week laten we elke dag een liefhebber van de passie pleiten voor zijn of haar favoriete deel van de passie. En Botte, je hebt er drie gesproken. Paul Witteman, Roland Plasterk en Hans van der Boom van Radio 4. Mm -hmm. Niks verklappen, hè? Nee. nee. Het belangrijkste is namelijk dat de mensen zelf kunnen stemmen... op hun favoriete deel. Er zijn er maar liefst 77... Kies daaruit en surf naar de website degids.fm. Laat uw stem horen en op Goede Vrijdag maken wij de uitslag bekend. De Wereldontvanger. Ja, van Knoot, goedemorgen. Jij gaat naar Groot-Brittannië. Ja, gisteren werd daar het rapport gepresenteerd... van de commissie die de rellen van vorig jaar onderzocht. Het was een heel uitgebreid onderzoek... Uh, naar, naar wie de slachtoffers precies zijn, wie de daders waren. Um, en duizenden Engelsen werden, uh, werden over ondervraagd door die commissie. Schotland werd buiten beschouwing gelaten... omdat het in de Schotse steden relatief rustig bleef. Sterker nog, op 11 augustus nam premier David Cameron... in het parlement Glasgow als voorbeeld... I want us to use the record of success against gangs from cities like Boston in the USA and indeed from the Strathclyde police in Scotland, who've done this by engaging the police, the voluntary sector and local government. And I want this to be a national priority. Ja, premier David Cameron noemde in de tijd de straatbendes als de kern van het probleem. En hij, hij wees naar het succes van het politiekorps van Glasgow bij de aanpak van die bendes. En daar zouden de Engelse korps een voorbeeld aan moeten nemen. En had Glasgow dan veel te stellen met straatbendes? Nou, acht jaar geleden was Glasgow de moordhoofdstad van West-Europa. Uh, iedere zes uur werd er wel iemand het slachtoffer van een steekpartij. En het meeste geweld had te maken met, uh, met het geweld van, van bendes onderling. Die slaags met elkaar raakten. Of dat een willekeurige voorbijganger uh, het, het mikpunt werd van, uh, van zo'n bende. Uh, maar het ging dus vooral om bendes onderling. En van die straatbendes, daar heeft Glasgow er nogal wat van. Zo'n 170. In 2007, in de slechte tijd dus, ging een Amerikaanse cameraploeg langs in Poshill Park. Dat is een beruchte buurt. Nou, sommige jongens daar die wilden wel voor de camera komen. Is that what they call a chip? That's a, chip in a And I. most of the ja, een van die jongens die heeft een groot litteken in zijn gezicht. Hij vertelt dat iemand hem met een mes te lijf ging. Een Glasgow Smile wordt dat wel genoemd. Dat is ja. een, een diepe snee in de wang. Die zie je daar veel. Uh, heel stoer laat de jongen ook een litteken op zijn buik zien. Ja, dat gebeurt zo'n beetje elke dag hier, dat zegt die jongen. En, uh, dit fragment uit, kwam uit 2007. Toen kwamen 63 jongeren om uh, door geweld in, uh, in Glasgow. En, uh, die banners die bestaan trouwens nog wel. Maar het geweld is dankzij een, een andere politieaanpak een stuk verminderd. Eerst even, waar komen die banners uit voort dan? Hey, je, moet, je denkt misschien wel aan, aan, aan de gangs uit, uh, uit Amerikaanse steden. Ja, de die houden zich met drugs bezig, maar die, de gangs van Glasgow die doen daar niet zo in. Ze, ze rommelen misschien een beetje met ecstasy, maar uh, die, die vechten en die steekpartijen die komen vooral door verveling uh, en omdat ze hun territorium bewaken. Dat zegt politiecommissaris John Carnaghan. Recreational violence and um, territorialism. There's no profit. Uh, if you're a robber and you present a knife to somebody and say, so give me your watch, there's a profit in that you're getting a watch for your trouble. With territorialism, recreational violence is just why are you fighting? Because you don't come from here. Ja, commissaris Karnokken ja, hij zegt... als iemand je met een mes bedreigt en je pakt zo'n horloge af... dan heb je winst. Maar Deze gasten die kijken alleen naar waar je vandaan komt. Als je niet uit hun buurt komt, uit hun territorium, uit hun straat... dan heb je een probleem. Nou, deze politiecommissaris die is vijf, zes jaar geleden begonnen... met een heel andere aanpak van het bendegeweld in Glasgow. En je zei dat het een succesvolle aanpak was. Ja, dat bendegeweld is met, met de helft afgenomen. En dat wordt op het konto geschreven van een speciale politieeenheid... onder leiding van een forensisch psycholoog, uh, Karen McCluskey. En zij richt zich specifiek Specifiek op hele groepen. Ze zegt die die ze heten wel gangs, bendes... maar van organisatie is vaak geen sprake, zegt me Ze They commit offenses on their own, they commit offenses in pairs and they commit offenses in groups. So they don't just wait until they're in a group or a gang. I do look at them in groups. And I realize that that's a place that I can motivate them to change. I can use their friends to motivate them. Ja, die jongeren die zijn wel heel gevoelig voor hun vrienden, voor groepsdruk. En daar maakt Karen McCluskey, die psycholoog, gebruik van. Uh, haar agenten die halen regelmatig een hele bende van tientallen jongens naar het bureau. Dan laten ze videobeelden zien, foto's, ze, ze, ze, ze, ze hebben hele dossiers hebben ze. En die agenten die vertellen die jongeren precies dat ze precies weten wie wat uitspookt en waar ze wonen. Nou, en daarna komt er ook nog een plastisch chirurg binnen... die, die laat dan de, de meest verschrikkelijke voorbeelden zien... van, uh, van, van, van, van wat, wat afschuwelijke verwondingen... Uh, van, die hij dus ziet bij slachtoffers van geweld op straat. En dan verdwijnt de brani heel snel, zegt McCluskey. Blijft het daarbij? Die jongens flink wat schrik aanjagen? Daar begint het mee. Uh, als ze naar die bijeenkomst weer naar huis gaan... dan worden ze heel dicht op de huid gezeten door politieagenten. Zero tolerance. Alles wordt erbij gehaald. Scholen, uh, hulpverleners. Um, vooral om jongeren. Uh, uitzicht te geven op een betere toekomststage en een opleiding. Stop en, en... Uh, Willem Frank, want we hebben nieuws uit Den Haag en dat gaat op deze zender, de nieuws en actualiteiten uiteraard voor. Joost Vullings vanuit Den Haag. Ja, belangrijk nieuws. Er is een mededeling gekomen namens de onderhandelaars van de Rijksvoorlichtingsdienst en die, uh, die boodschap luidt als volgt. De onderhandelaars hebben donderdag 29 maart 2012, dat is vandaag, besloten hun gesprekken voor te zetten. Ze zien voldoende perspectief om de komende periode te komen tot afspraken die een antwoord geven op de problemen waar het land voor staat. Tot er een akkoord is bereikt, zal media stilte... In acht worden genomen, <lacht> niks veranderd. Nee, ja, kennelijk uh, is er voldoende bewogen uh, aan de kant van Wilders, maar waarschijnlijk ook aan de kant van, van de andere partijen, zodat uh, men er weer vertrouwen in heeft en men weer verder gaat onderhandelen om tot een pakket te komen om uh, ja, al die miljarden bij elkaar uh, te rapen. En uh, ja, wellicht onverwacht voor sommige mensen, maar ja, het, zo, dat kan er ook in zitten dat het een, een, nou niet een stunt was van Wilders, maar een onderhandelingstactiek om zijn positie te te versterken en dan gaan ze nu weer vrolijk door en ja de media stilte gaat weer beginnen dus ik ben benieuwd dus of. je ik... maakt je borst wel nat ja dus ik ben benieuwd of ik vandaag nog meer kan melden maar we gaan ons best doen ik ga terug naar Glasgow, naar Willem Frank. Want daar hadden ze dus een fantastische methode ontwikkeld om die bendes die daar zijn, Dat zijn er toch nog zo'n 170, om die een beetje uit het straatbeeld terug te dringen. Zou die methode ook werken in Londen bijvoorbeeld, Willem Frank? Nou, Carrie uh, McCloskey, die forensisch psycholoog, die twijfelt daar een beetje aan. Uh, ze is er niet helemaal zeker van, want die bendes in Londen die zitten meer in de georganiseerde criminaliteit. Etnische achtergrond speelt er ook een rol. Dat is in Schotland toch wel anders. En die, bovendien moet de Londense politie bezuinigen. Duizenden agenten worden ontslagen. Terwijl juist in Schotland ziet die uh, Schotse regering die ziet het succes van de bende aanpak in Glasgow. En die gooit juist extra miljoenen tegenaan. Willem Frank nood gaat tot volgende week. Wat komt er nog langs op televisie, waar ik me op verheug? Nou ja, alle journaals en bijbehorende actualiteitenprogramma's, natuurlijk. Iets minder dan voor deze uitzending, want het gaat weer door, het onderhandelen is weinig te vertellen kennelijk. En tussendoor dan AZ Valencia, de wedstrijd begint om vijf over negen, dat is een typisch tijdstip, maar heel gewoon voor de Europa League, en die is te volgen op RTL 7. Maar er zijn al veel eerder interessante programma's, Brick to Brick, The Making of the Iron Curtain, dat is een documentaire over de bouw van de muur in Berlijn, de geheime plannen daarvoor, de daadwerkelijke bouw ervan en de tragische verhalen op National Geographic om zes uur. En dat Natuurlijk ook de grote filet-americain-test... voor de Keuringsdienst van Waarde om vijf voor half negen op Nederland 3. En dan om elf uur op Nederland 2 Holland Doc... met de documentaire Dochters van Malakè. Daar weet u alles van als u hebt geluisterd naar dit programma. Jurgen van der Berg. Tijd om te lunchen. Ja, we moeten ook een heleboel omgooien, Felix. <laughs> uh, we gaan in ieder geval bellen met de pers, want die komen morgen met hun laatste krant uh, natuurlijk. Uh, die, die krant gaat verdwijnen, dus we bellen even met hoofdredacteur Jan-Jaap Heij. En uh, om half twee uh, de stelling, zoals het nu uh, staat, dit kabinet heeft zijn geloofwaardigheid verloren. We gaan erover praten met Jeroen Dijsselbloem, vice-fractievoorzitter van de PvdA. Die zal ook even wat moeten bedenken, denk ik. Zoals het nu lijkt, inderdaad, want je weet het nooit. Lunch zometeen op deze zender. Goh, dat betekent dus kennelijk iets dat ik kind van migranten ben en mensen vinden daar wat van. Belangrijke en gewone mensen. Maar als je even niet wil voelen, dan ga je roken. Over de zin en onzin van het leven. Maar nou, ik zat daar echt te trillen en te stuiteren en gewoon echt te janken van dit ja. gaat niet overleven. De dichter bij de dag, reportages en eigenzinnige opinies op de actualiteit. Ze zijn in contact met elkaar, er wordt geluisterd, er wordt gesproken, dus op weg zou ik zeggen. Vanmiddag, van 2 tot half vier in Dit is de Dag. Radio 1.